Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal gelegd. Hij is in beeld geweest bij de veiligheidsdiensten... maar werd beschouwd als een marginale figuur. Op de persconferentie in Stockholm is verder gezegd... dat nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven. Vijftien mensen raakten gewond. De Belastingdienst heeft tot nu toe fors minder aangifte... voor de inkomstenbelasting binnengekregen dan vorig jaar... De oorzaak is vermoedelijk het mooie weer van de afgelopen weken, zegt de Belastingdienst. Sinds 1 maart kunnen Nederlanders hun aangifte opsturen. Ruim 6 miljoen mensen hebben dat inmiddels gedaan. Vorig jaar waren dat er rond deze tijd een miljoen meer. Zo'n 200 mensen zijn vertrokken voor een voettocht ter ere van Pater Frans van der Lucht, die drie jaar geleden werd vermoord in Syrië. De deelnemers, vooral Syrische jongeren, lopen in drie etappes van Helvoort naar Nijmegen. De mars is geïnspireerd door de tochten die Pater Frans jarenlang in Syrië organiseerde. Daarin bracht hij mensen met diverse achtergronden samen. Dinsdag eindigt de mars in Nijmegen, waar Pater Frans studeerde. Van de lucht woonde jaren in Syrië en bleef daar ook toen de oorlog uitbrak. Op 7 april 2014 werd hij doodgeschoten. De illegaal uitgezette goudvissen zwemmen nog steeds rond in een gracht in Veenendaal. zouden uiterlijk vandaag weggehaald moeten zijn. De man die de vissen heeft uitgezet zegt tegen RTV Utrecht dat hij nog onderhandelt met de gemeente. Die vindt dat er ongeveer 80 goudvissen uit het water moeten worden gehaald... om te voorkomen dat ze de inheemse kroeskarpers verdringen. Het weer vanuit het zuidwesten, steeds meer zon, het wordt 11 tot 15 graden. Vannacht helder en koud, met minima iets boven het vriespunt. Morgen is het zonnig en het wordt warm, 17 tot 21 graden. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de randstad staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 Brugge, 2 kilometer, voor het watergraas meer ook 2. A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Vinkeveen en Knoop het een kwartier door wegwerkzaamheden op de A9. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, zijn bergingswerkzaamheden voor Amsterdam-Sloterdijk 10 kilometer verder met drie kwartier verdraging. zijn twee rijstroken dicht. A27, Utrecht richting Almere, tussen Knoop het Lunetten en Hilversum, een kwartier verdraging. A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier. De N201 Hilversum richting Hoofddorp, tussen Vinkeveen en Amstelhoek Aquaduct, 20 minuten vertraging. De N232 Amstelveen richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp, 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 De Summer on You. Wat bedoel je nou, Als? Wat bedoel je dan? nou? Ja, nee. Ben je allemaal net gebaren, joh? Ja, ja, maar dat doe ik altijd, hoor. Ja, echt waar? Ja, dat doe ik Gebarentaal, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb ja, het ja. wel door. De <laughs> Summer on You, de heer van Seemveld. Aan het begin van uur 2 van Zandvoort. Op zaterdag. En wat gaan we in uur twee allemaal doen? Nou, daarom, Als... za daarom zat ik naar je te zwaaien. Hoor. Ja, het is zwaan, voor mij ook... zwaai maar lekker. Hallo, ja, ik... hallo. En zo gewoon <laughs> weer terug. Hè. Nou, we krijgen in ieder geval... Krijgen we om, om half vier krijgen we het evenementenagenda. Dat krijgen we sowieso. En ja, verder weet ik het eigenlijk niet. Ja, zover het nieuws uh, ook oh, nog. Oh ja, maar dat zit er altijd tussendoor. Altijd tussendoor, ja, dat ja, bedoel, ja, ik, ja, dat ja, bedoel ja. ik. Ja. En verder, wat verder ter tafel komt, zullen we maar zeggen. ja. ja.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 Not the space of or time or Whether you can leave You are Terwijl mijn collega Hans bezig is met de voorbereidingen... voor het Zandvoorts nieuws in het kort... ga ik hem toch even een kort vraagje stellen. Ja. Deze John Anderson, die ken je wel, hè? Ja, ja, die dat ja, hij. Ja. Heeft hij niet ook dat nummer gemaakt van uh, Surrender? Was dat niet ook uh, John Anderson... Dat zou kunnen. Volgens mij wel. Volgens dat is, mij. Wel. Uh, dat is een strikvraag. Ja, ja, ja, gemeen ja. hè. Ja. Je hoort hem in ieder geval mensen <laughs> de single hold on to love. Zodat ik het zo versnieuws in het kort Maar eerst De nieuwe single van Kaigo. Stand Ja, vanuit onze zuidenburen komt heel veel goede muziek. Ja, die Belgen die kunnen er wat van hoor, Hans. Ja, ja niet, niet alleen patat bakken. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Nou, over patat gesproken. Ja. Oh. Oh. Oh. Het was lekker net op het kerkplein Graats Patat van die snackbar die daar zit. Dat is allemaal vanwege het uh, Open Zandvoort Kampioenschap Aartopel Schillen. Je hoorde trouwens de single It and van Keigo. Daar houden we het over hè, over onze zuidenburen. Het nieuws in het kort. Heb je nog wat kunnen vinden? Ja, ja, ja. Er is genoeg te vinden he, voor over Zandvoort. Een 22-jarige man uit de Muiden is afgelopen zondagochtend op daad betrapt, toen hij in een trein in Amsterdam Centraal brand had gesticht. De man heeft in verbrand gebracht met meerdere treinbranden die de afgelopen periode op diverse stations hebben plaatsgevonden. De politie heeft de verdachte al langer in het vizier. Mogelijk is de man ook verantwoordelijk voor de treinbranden... op 14 december op station Amsterdam-Slotendijk. 12 januari en 16 februari op station Zandvoort. 24 februari in Den Haag-Hollandspoor en op 9 maart op station Haarlem. In het kader van het onderzoek is de politie nog op zoek... naar mensen die meer weten over deze treinbranden. En er zijn nu de deelnemers zijn bekend van culinair Zandvoort oh, 2017. Lekker. Heerlijk, ja, ik hoor het al. Ja, ja, ja. ja. Het water loopt in je mond uit, hoor. <laughs> ja. De nieuwe deelnemers van culinair Zandvoort zijn bekend. Met trots mogen wij u me meedelen... dat er ook dit jaar een hoop aanmeldingen waren. De deelnemers die gaan ervoor zorgen... dat u een lekker weekend van Zandvoort... weer heerlijk mag genieten van allerlei lekkernijen. En hier komt de lijst van deelnemers. De deelnemers zijn de Zuidstrand Ajum de haven van Zandvoort, het wapen van Zandvoort, de lachende zeerover, Griek, Cuisine Philon, dat is een mooie naam, Philoxenia, Wijk aan Zee, de Meerpaal, Tent 6... de drank en spijslokaal de Meester, Zizo Lounge, restaurant de Andrea, Brasserie Zin, de drie aapjes, Tea Chocolate and More, de kaashoek, Rebel, MMX. Kapitein Kot, noteer vast in uw agenda 23, 24 en 25 juni 2017 op het Gasthuisplein, culinair, Zandvoort 2017. Nou wil je het uh, Zandvoort nieuws blijven volgen? Download dan gewoon even de CFM Zandvoort app. Hè. Hij is gratis uh, beschikbaar. C'est un une histoire.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 Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un branchant de blé Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait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 Là-bas dans le c'est un bon roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui Solo en tu hé yo quiero acabar todos esos besos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 Yo te deze acabar ese je que te hace llorar A mí no me importa que vivas mij niet Porque sé que mueres Con poderme ver mujer que vas a ziet lopen, aan ver niet Wat je ziet lopen, aan mij niet meer. Wat También me voy si me yo también te doy en het hoor je natuurlijk ook aan de muziek. Dat was wel El Corazon, de single van eh, eh, Iglesias. Jawel, nou morgen gaat het gebeuren op eh, CFM, de Mattheus Passion. Ja, op zondag 9 april aanstaande zendt ZFM Zandvoort in het teken van Pasen... integraal de Mattheus Passion uit, voorafgaande door een korte inleiding. De Mattheus Passion is een oratorium gecomponeerd door Johan Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt het leidens- en het sterfverhaal van Jezus conform het evangelie volgens Matthäus. De uitzending begint om 6 uur met een inleiding en om half 7 tot 9 uur de integrale uitvoering van de Matthäus Passion. Deze keer is gekozen voor de uitvoering van het Amsterdams Barokorkest. Een koor en koor onder leiding van Tom Koopman. Deze uitvoering kenmerkt zich door het gebruik van originele historische instrumenten en kleinere qua bezetting, en tegenwoordig vaak gebruikelijk is. Voor de liefhebbers, houd het tekstboek en/of de partituur bij de hand gedurende de uitvoering. Namens CFN wensen wij u een heel fijn Pasen toe. Dat is uh, morgen bij CFM. Nog even tijdstippen, Hans? Het is om zes uur uh, krijgen we een inleiding en om half zeven begint het tot negen uur. Oké, okay, morgen zeker gaan luisteren naar CFM. De Matthäus Passion, ja, we gaan hem uitzenden hier. Uh, ja, leuk, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, ik ga luisteren, hoor. De teken van Pasen zenden we morgen uit bij CFM. De Matthäus Passion, morgenavond vanaf 6 uur. Achter dat bericht hoorde je deze van Dan Hartman, een klassieker uit de jaren 80. Dat was I Can Dream About You. Ja, zo dadelijk de evenementagenda. Hans gaat er alvast voor zitten, maar eerst deze van de weekends.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 Ja, je zou eigenlijk even mee moeten kijken in de studio op dit moment. Een swingende halsbassenaar tegenover mij. Ja, mooi gezicht. Mooi ja, dat is niet voor mogelijk. Hè? Nee, hè? op jouw leeftijd. Ja, jou, oh, oh, oh. <laughs> als je wil meekijken in de studio trouwens. Nou, de hals, die gaat de evenemiddag met je doornemen. Want ja, er is weer heel wat te doen hè, hals? Nou, er is heel wat te doen. En we beginnen eigenlijk met uh, rezen. En dat gaat over de Dutch National Racing Team openingsrace. Dat is vandaag en morgen. En de openingsrace zal bol staan van autosportspektakel. De wedstrijden worden gereden door de raceklasse uit de dnrt Breedsportsessies. sessies De locatie is Circuit Park Zandvoort. Nee, het heet tegenwoordig Circuit Zandvoort. Burgemeester van Alverstraat 108 en het telefoonnummer is 023... De 5740 740 en de website is www.circuitzandvoort.nl We houden toch even bij autorazen. 15 april en 16 april. De start van het officiële autosportseizoen zal plaatsvinden bij de plaatsraces. Stoere series uit de Benelux-regio maken hun opwachting en zorgen voor een fraaie mix van merkencups, supercars en trucking racing. Locatie ook hetzelfde circuit Zandvoort, burgemeester van Alverstraat. 108. En dan blijven we nog een keertje bij onze racevrienden. Op 20 en 21 mei komt Max Verstappen naar Park Zandvoort. Dan, wordt, dan vindt er voor het tweede jaar op rij... de jumbo Familie Racedagen Drive bij Max Verstappen plaats. Tijdens het familie-evenement kunnen liefhebbers van de familie 1... en fans van Max Verstappen de Nederlandse F1-held live in actie zien... De kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar via www.circuit-zandvoort.nl En dan maar hopen dat hij geen pech krijgt he, met de auto. Nee, Net als dat... uh, tijdens de kwalificatie. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, dat was wel jammer. Ja. Ja. En, en nu hebben we iets heel anders. En er is een lente-expositie in de wachtkamer. Vanaf 7 april houden de beeldenkunstenaars Zandvoort, de BKZ... een spetterende voorjaarsexpositie met als thema lente kleur te zien zullen zijn vooral kleurrijke en nieuwe werken... uit verschillende kunstdisciplines... zoals schilderen, keramiek, beeldhouden, glaskunst en fotografie. Met vooral als doel gezamenlijk de nieuwe lente te vieren. De expositie zal een maand te zien zijn in de weekenden. De opening van het kunstspektakel zal plaatsvinden op vrijdag 7 april... dat is dus gisteren, en dat was van 16 tot 18 uur... En de expositieruimte, Gallery de Wachtkamer, is te vinden in het Winkelcentrum Jupiter Plaza, Haltenstraat 2 tot 10 in Zandvoort. En dan krijgen we het Palm Zondag Concert op 9 april om 3 uur s middags. Zondag 9 april vindt het Palm Zondagconcert Johannes Pas, Passie met Ensemble, Conquest Barok Ensemble, Erik van Linde onder leiding van een Hof, plaats in de Rooms-Katholieke Sint-Agata-kerk. Het programma is, voor on, is nog wel onder voorbehoud. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De locatie is de Rooms-Katholieke kerk sint Agatha, grote krocht 45. Dan hebben we nog een surfborrel op 13 april van 5 tot 11 uur s'avonds. De lente is begonnen, de zee begint weer langzaam op te warmen. De surfcontainers van First Wave zijn weer aangestrand bij Skyline Beach Bar. De douches zijn er weer en de boards zijn gewaxt... en iedereen is stook om weer veel te surfen. Een goede reden voor een feestje. We willen het seizoen lekker aftrappen met de surfborrel... en surfie met z'n allen een hapje doen... bij de Build Your Own Burger Bar bij Skyline. Daarna chillen bij een vuurtje, gitaartje erbij, mojo... en de Cuban Cougar Dudes... Zorg voor een lekker tunes. Kom gezellig langs. We hebben nog plekjes vrij voor opslag van je zullen spullen... dit seizoen in de container. De locatie is First Wave Surf School, Boulevard de Vaars nummer 13. Telefoonnummer 06-8302-3230. En de website is www.firstwavesurfschool. Ja, dan zat ik gisteren naar je programma te luisteren. En toen wist je niet dat die surfboards ook gewakst nee, moeten worden. Dat ja, oh, nee, nee, nee. nee. nee. nee, nee, nee. Ik dacht dat, dat was een al... nieuwtje voor je, hè? Ja, ja, zeker. Ik dacht alleen maar met skis dat, dat, dat was. Ja. Nee, ook met surfboards. Ook. Nou. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo leer elke dag weer, hè? Dankjewel, dat was dan de evenementenagenda op CFM. Ook de evenementen kun je nalezen op de CFM Stansport app. Als je het hebt over goede muziek uit de jaren 80, nou, dan is het deze plaat wel, hè? De single van Split Dance en Message to My Girl. ZFM 24 uur per dag zijn we daar op radio. 106.9 in Zandvoort en de regio. Kabel 104.5 FM. En natuurlijk via internet onder meer via www.zfm-live.nl. Maar je kan ook kijken op ZFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. <tomst> CFM-Text TV op kanaal 45. CFM. En in Zandvoort en de regio digitaal ook te ontvangen via CFM-TV. Kanaal 40, daar moet je dan zijn. En dan luister je tegelijkertijd naar het radiogeluid van CFM.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 Try on all your nights like this. Right. Put some smiles. Een nieuwe van Calvin Harris. En die heet Slides. Ja, heb je al een uh, lamme handje inmiddels voor het schrijven? Dat scheelt <laughs> weinig. Ja, leuk hè, als de printer ja. het even niet ja. doet. En je moet straks om kwart over vier het uh, Formule 1-dienst ja. doen. Nou, oh, oh, oh. Maar ik heb het er graag voor over. Die Hals schrijft zich <laughs> <je> helemaal rot. <laughs> nou, joh, het is dadelijk om uh, kwart over vier. Wat het resultaat daarvan is. Lekker blijf luisteren naar de zaterdagmiddag van CFM. Zandvoort op zaterdag. Bij je tot aan vijf uur. Take your baby by the hand.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 I play upon her darkest fears We would suck in space In a dance all days We were go on praise When I, you, and everyone we knew Could believe, to share in what was true All days love dance all days dance all days low take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst and in her rest you set fast blue and you need I've heard she needs you Zo bij jullie in het koor, hoor, uh, Hans. Ja, ja, ik hoor ja, ja, ja, ja. Ik, ik vroeg mij, hou ik af of ik die microfoon op, wat. had. Dat ik gelukkig ja. niet, zeggen? Jeetje, <laughs> mijn <mineetje. laughs> Dat doe ik ons luisteraars niet aan, uh, Hans, bij deze. Jullie <laughs> de single uit de jaren tachtig. Wensjoen was dat En Dance All Days. Ik laat me verrassen door het nieuws wat uh, Hans nu voor zich heeft. Nou, we zoeken uh, bijzondere startjus, uh, strandjutters. In april gaat de expeditie Juttersgeluk alle Noordzeestranden schoonmaken en misschien kun jij daarbij helpen. Op dinsdag 11 april is de etappe van Bloemendaal aan Zee. Van half 2 tot half 5 kan Grater met gratis koffie en taart. Expeditie Juttersgeluk is een speciaal voor mensen die tijdelijk minder goed meekomen in de maatschappij. Meer informatie en aanmelden kan je eventueel bij www. Juttersgeluk.nl-expeditie-expeditie Jutters. Deelname is gratis, maar je moet zelf voor vervoer naar het startpunt van de etappe zorgen. Ga snel op, want vol is vol. En dan hebben we een algemene pubquiz op 14 april, aanvang om 9 uur 's avonds. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal vijf personen. En het kost 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. De organisatie is Café Koper, Kerkplein. Telefoonnummer 3 023 5713 546. Of de website www.cafekoper.nl En 14 april van 10 om 10 uur tot en met 17 september einde tot 10 uur, s avonds. Dat moet ik erbij vertellen. In iedere toeristische plaats ter wereld is er een plek waar kunstenaars zich verzamelen en kunnen presenteren. Zo ook van 14 april tot 17 september op de Boulevard van Zandvoort aan Zee. Vanaf medio april tot medio september mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders Levende standbeelden, sierademakers, haren, harenvlechters, masseurs, etc. Op een plek van 3 bij 2 meter hun kunst uitvoeren en verkopen. Allerlei soorten art, maar ook wellness. De Art Boulevard Zandvoort is bij Mooi Weer dagelijks geopend... van 10 uur s morgens tot 10 uur s avonds en is voor de bezoekers gratis. Ben jij een kunstenaar of kun je iemand die aan deel wil nemen? En het kost dus helemaal niets. Ja, het zijn geen uh, kramen trouwens die daar uh, komen te staan. Maar het is uh, meer een soort uh, Place du Tetre. Ja, ja, dat is ook leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja, zo haal je natuurlijk Zandvoort lekker levendig. Dat bedoel ik. We gaan het meemaken aan de boulevard hier in Zandvoort. Ja, en Hans is uh, nog, nog steeds druk aan het schrijven. <laughs> ja, Ik blijf ja, ervan. Dat, dat wordt wat om kwart over vier hoor. Met het uh, Formule 1-nieuws. Kan je, je eigen handschrift een beetje goed lezen of niet? Ja, dat gaat dan goed. Ik, ik heb groot, grote handschrift. Okay, ja, dus ik kan nee. mijn bril afdoen. Heel goed, heel <laughs> goed. Zodat ik het uh, derde en laatste uur alweer van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Gewoon lekker blijven luisteren hè. naar je eigen lokale radio. CFM, we zijn er 24 uur per dag. En hals is er ook inmiddels bijna 24 uur per dag. Dus ja, gewoon uh, lekker blijven luisteren. In het de derde uur ook nog het gedicht. Heb je al wat leuks gevonden? Ja, ik heb wat moois gevonden. Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Jebeliefd ja, ja. dus. het blijft het derde en laatste uur van de Zandvoort op zaterdag. Maar eerst nog in het tweede uur. You'll be 40 en sing our own song. The great tears that cried, for our brothers and sisters who